Hij doet dat in een filmpje dat hij op internet heeft gezet. Hij ziet er vrolijk en ontspannen uit en zegt dat hem niets mankeert. De twaalfjarige Nayati werd vrijdag in Maleisië vrijgelaten. Mogelijk is aan de ontvoerders losgeld betaald. Bij een brand in een karaokebar in Zuid-Korea zijn negen mensen omgekomen. De brand brak uit in de bar op de derde verdieping van een flatgebouw. Er kwam veel rook vrij waardoor personeel en gasten de uitgang niet konden vinden en in paniek raakten. De politie weet nog niet wat de oorzaak van de brand was. Peru raadt inwoners en toeristen aan om grote delen van de stranden niet te bezoeken. Er zijn de laatste weken meer dan duizend dode dieren gevonden. Vooral dolfijnen en pelikanen. Het is nog onduidelijk waardoor de dieren zijn overleden. Daarom neemt de regering in Peru geen enkel risico. De dolfijnen zijn mogelijk ziek geworden door een virus. Dat gebeurt vaker, maar de doodsoorzaak van de pelikanen stelt de onderzoekers voor een raadsel. Het weer op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Later vandaag kans op een spat regen. Het wordt 11 graden. Na het weekend warmer, maar ook weer meer kans op een bui. Dit was het NLW-journaal. Dit is Radio 1. BNN. 4-7. Het lukt. Naar Radio 1. Het is bijna drie minuten over zes en het is 6 mei 2012. Tien jaar nadat Pim Portuin is neergeschoten. We hebben het er twee uur lang over gehad. Je hebt net kunnen luisteren naar een, een indrukwekkend verslag van Arno Leblanc... die de programmamakers van NOS Nieuws volgde. die er allemaal bij waren toen. Uh, ja. Ik vond het hij, vond hij heftig verhaal. Ik vond het een mooie, uh, mooi verslag. Hij is uh, te vinden ook op de websites van NOS op 3. Kun je hem nog een keer terugluisteren, mocht je dat willen. We gaan uh, doorpraten over televisie. He, wat luchtiger. We gaan doorpraten over uh, dikke dames. Daar gaan we het ook over hebben. En we hebben het nieuws van Alicante. We hebben de historische feiten. En we hebben ook Nathalie. Nathalie die zit bij de BNR University... en mocht gisteren mee in de chopper. Ferdinand. Ferdinand. Ferdinand. En voetbal. En dan hebben we het over de helikopter... ...van Bevrijdingsdag en dat vonden ze toch op Partij Tof. Dat allemaal zo meteen. Nu eerst Ferdinand en voetbal. Goedemorgen Ferdinand. Goedemorgen Luc met Ferdinand Ossenbux op deze vroege zondagochtend. We schrijven 6 mei 2012 weer een week die achter ons ligt. De week waar de AFC Ajax in eigen huis werd gehuldigd... ...als de landskampioen 2011-2012... De week waar in de lichtstad de namen van Dick, advocaat en Mark van Bommel worden genoemd... ...betreft een eventuele terugkeer bij de Philips Sportverein. De week waar de Engelse voetbalbond op de valreep nog een bondscoach aanwees in de persoon van de Roy Hodgson. De week waar er enig rumoer ontstond met betrekking tot schending van mensenrechten in de Oekraïne... ...het land nota bene waar over Dick een vier weken het EK zal worden verspeeld... De week waar Gertie Verbeek en Nibbe had Al Bayrak te kennen gaven, politiek Den Haag te zullen verlaten. En Luc, het was de week en dat mag gezegd worden. Een pluim naar het OM toe met betrekking tot het oplossen van een laffe moord op een Haagse juwelier. We gaan over tot de orde van de dag. Yes, en die orde van de dag is in ons geval het voetballen. Ferdinand, 50 doelpunten voor Lionel Messi. Hij ja. heeft gisteren 50, zijn 50ste die dit seizoen. Dat is niet normaal, hè? Ongelooflijk. Het is ongelooflijk, Luc. Of tenminste, ik kreeg het heel even mee hoor, op het journaal dan op de radio. En uh, ik wist dat het uh, ook daar een, een, een stadsderby is. Espanyol uh, tegen Barcelona. Ja. ja, hij schijnt dat hij al die vier goals heeft gemaakt. Ja, 4-0 wonen ze. Ja. 4. En uh, die, die, die, hij is ook in de armen gesprongen van, uh, van de vertrekkende trainer. Kortom, allerlei te daar. Maar nogmaals... We hebben het al vaak over Lionel Messi gehad. Een, een complete voetballer met alles erop en eraan. Uh, hij heeft het goed gedaan. En ja, het aantal doelpunten dat hij heeft gescoord. Ja, dat, dat, dat, is, dat is al gekend. Joh. Ja, ja, ja, het is bizar. Het is bizar. Um, ik zit even te kijken of, uh, of de Champions League eigenlijk deze week eraan zit te komen. Uh, is dat nou deze week of is dat dan nou volgende week? Nee, we hebben eerst uh, deze woensdag 9 mei. hebben we dus die uh, finale betreffende uh, UEFA Cup. En die oh, wordt ja. gespeeld in het Roemeense Boekarest. Ja. Dat is een, een, een Spaanse onder ons, Atletico Madrid tegen uh, Atletico Bilbao. Mm -hmm. En dan de volgende week, zaterdag, joh. Ik heb het altijd een, een, een, een rare dag gevonden. Joh, zaterdag voor een, voor een finale in de ja. Champions League. Joh, we hadden altijd woensdag, weet je wel. Altijd... Prima, toch? Alweer, ja, woensdag. Ja. Ik, vond, ik vond woensdag altijd een dag voor zo'n wedstrijd. Maar goed. Uh, de UEFA beslist. De laatste jaren wordt het gespeeld op de zaterdag. Maar dat wordt gespeeld volgende week zaterdag, 19 mei, in, in München. En ja, we weten wie, wie daar tegen elkaar zullen spelen. Het Engelse, Chelsea tegen ja, München. Ja. München. Ja, ja. ja, we zijn een beetje, een beetje aan het aftellen eigenlijk. Hè? Alle, alle competities naderen het einde. Er moeten nog een paar wedstrijden worden gespeeld. Dan finale hier, finale daar. Ook de competitie hier in Nederland is eigenlijk ook afgelopen. Want we weten wie kampioen is, namelijk Ajax. Ja, dat was de afloop. Trouwens, het was de vorige week zondag al een feit hoor. Maar ja. goed, uh, woensdag uh, is het allemaal, uh, heeft het allemaal een ander karakter gekregen. en ja, Het kwam heel mooi uit uh, Joe Ajax in, in, uh, in de arena. Het is uh, gebeurd in Amsterdam. Gelukkig is het een en ander goed verlopen, want daar was de, de burgemeester bang voor. Je hebt altijd kleine dingen die gebeuren, maar dat het schijnt er allemaal bij te horen. Maar Kortom, kort, samengevat. Ik, ik, ik gaf het al mij hoor, ook met uh, betrekking tot de laatste weken waar die eigenlijk het erover hadden, Ajax terecht kampioen. Ja. Waarom is Ajax kampioen Hoor, Ik zal het nog één keer zeggen. Dat zei het ook eens met me. De concurrentie verspeelt punten. Ajax niet, die wint 80 keer op Dus nogmaals. Ajax, terecht, uh, landskampioen. En ja, en ook een pluimen richting uh, Frank de Boer want Die heeft het heel, heel goed gedaan. Ook ja. in de tijden dat het minder ging. Hij bleef recht overeind staan en hield zijn ploeg behoorlijk op de reis. Ja, ja, ja, en nu had ik, uh, zat ik nog te denken. Ik dacht van, nou, misschien heeft het hem ook wel geholpen. Het feit dat er zoveel bestuurling, bestuurlijke perikelen waren. Namelijk dat... Alle aandacht ging naar Kruif en Van Gaal en alles wat er gebeurde. Danny Blind en zo. En zo kon hij misschien met zijn voetballers... een beetje rustig in de luwte al die wedstrijdjes spelen. Denk Kijk. je dat dat heeft meegeholpen? Dat heeft zeker meegeholpen. En dat typeert nou uh, Frank. Frank is altijd rustig gebleven. En hij staat ook met heel veel uh, blessures luk. En we weten wat de achterstand op een gegeven moment was. Uh, eind december dacht ik. Of in december. We gingen naar januari toe. En ja, niemand gaf die stuiver van Ajax. Joh. Ajax, die, die, die, die stond 13 punten achter. Dacht ik op een op een as, En dat trouwens een zo'n seizoen gedraaid heeft. Ja. Maar ja, dan gaan we 2012 in. En dan draait die hele zaak. We hebben nog die wedstrijd gehad uh, toen die werd uh, gestaakt in verband met een, een relletje van de Ajax. Oh, ja, ja, ja, ja, ja. En daarna, daarna na eind januari, ja, dan is het allemaal goed gegaan met Ajax. En nogmaals, joh, Frank heeft het heel goed gedaan. Want ja, als je het gaat bekijken is Ajax binnen een jaar, nemen ze twee keer die schaal in ontvangst. Ja, nou ja, dat is toch knap. Ik bedoel, hij zit er nog maar anderhalf jaar ongeveer. Dus hele, ja, succesvolle coach Ja, succesvolle ja, coach, absoluut. En, ja, ze staan nu uh, in feite op, zou je willen zeggen, op de drempel van de Champions League. In feite wel, uh, die deur gaat straks open in augustus of in, in september. Ja. ja, dan gaat Ajax uh, ook uh, deelnemen aan het grote bal, jo, het, het miljoenenbal. Ja, wie daar ook misschien wel aan mee gaat doen is uh, Feyenoord, dat is jouw clubpie. Daar, dat, dat had je toch ook niet kunnen dromen, hè? dat die tweede zouden staan zo aan het einde van de competitie. Nee, ik zou bijna willen zeggen dat ik ook geen stijver voor op tafel heb gezet. Want nee. we weten wat er vorig seizoen gebeurd is. Uh, Mario Beene, die gaat weg, Ronald Komar wordt binnengehaald. En ik, ik zeg het hoor, en dat heb ik ook gezegd, en dat kan je ook beamen. Ik zag het ergens niet zitten met Ronald Komar. Nee, het niet zitten, nee. Nee ik, nee, ik zag het zeker niet zitten. Maar goed, en ik weet nog, we hebben een uitzending gehad waar Feyenoord met 6-0 verloor van Groningen. Ja, ja. Dus toen, toen dacht ik van, ja, wat, wat, wat gebeurt hier allemaal? Gaan we weer zo'n seizoen tegemoet? Maar ik moet ook ja, richting Koeman dat, dat pluimpje geven. Een pluimpje, een pluim. Want hij heeft het heel goed gedaan met de ploeg. Hij heeft een vrij jonge ploeg. Ze hadden, ja, spelers, of die hebben spe hele jonge spelers. Die hebben het allemaal goed gedaan. Hij heeft er een team neergezet. Het vertrouwen teruggebracht. En je weet, Feyenoord er wordt altijd gezegd van, het is een, een ploeg, ja, Rotterdam. Een, een, ja, ik zou bijna willen zeggen een arbeidersploeg. Ja. Het is een ploeg die altijd er, er, ervoor gaat, mensen dat hebben ze de, de laatste maanden laten zien. En ik, ik zeg het weer, de, de motor van Feyenoord is absoluut het middenveld met Bakal, Amadi en vooral niet te vergeten Jordi Klaasie. Ja. Maar nogmaals, Ronald heeft het heel goed gedaan en vanmiddag, vanmiddag lukte het. Uh, uh, Kijk, we hebben Herenveen tegen Feyenoord vanmiddag. En de wedstrijd, hè? Is dat de, wel. De, ja. de wedstrijd. Kijk, die andere wedstrijden zijn ook belangrijk, hoor. Ja, eentje die helemaal wat nergens meer gaat omgaat is Vitesse tegen Ajax. Maar goed, even terug te komen op Veen feyenoord uh, Jans gaf het heel, heel goed mee uh, de afgelopen week. Uh, ja, allerlei rekenkundig gedoe. Uh, hij zegt, je hoeft er geen wiskunde voor gestudeerd te hebben. Maar weet je, er, er zijn allerlei versies. Wat ik zelf zeg, Luc, ik ga gewoon vanmiddag zitten. Als radioman luisteren naar die wedstrijd, zal er heel content mee zijn... Feyenoord Maar niet van als dit, als dat. Als zus verliest Feyenoord. Dan zal het zo zijn. Daar moeten we niet moeilijk over zijn. Nee. Ik hoorde Bas Dos nog gisteravond op de radio. En onder het mom van ja, als het 1-1 is, of als het gelijk is, ja, dan, dan, dan moet je de tegenstander een goal laten maken. Maar zo werkt het niet. Dat, ik bedoel, niet, niet, niet dat hij dat bedoelde, maar daar, daarvan kan je ook uitgaan. Het is heel... Het is, ja, hoe... Hoe zou ik het zeggen? Het is een hele, een hele rare uitspraak. Ja, ja, ja. ja. Maar Va het heeft te maken met het gelijkspel. Dat ze dan niet gelijk mogen spelen. Uh, omdat ze anders niet in Europa ingaan. Dat is een beetje een ingewikkelde constructie. Ja, uh, het is een hele, ingewikkelde, uh, hele uh, ingewikkelde constructie. En ik denk niet dat nog daar zal gaan. En, uh, nee, je ja, gaat gewoon over van, de jongen, winst. Ja, nee, natuurlijk. Ik hoop op, en op, en op een mooie wedstrijd, zoals die andere wedstrijden ook. Hoor. Neem het nog even snel door, Ferdinand. Ja, heel snel. We hebben ADO in de residentie tegen de Graafschep. We hebben Groningen die afreist naar Alkmaar en daar AZ treft... Ook deze wedstrijd is belangrijk die er nu aankomt. Excelsior op Woudestein tegen PSV. wat bij verlies van Feyenoord de PSV winnen gaat PSV voor onze Champions League spelen. We hebben hier Raakles tegen NEC. NAC tegen de Rooms-Katholieke Combinatie. Utrecht reist af naar Roda en treft naar Roda in Kerkrade. Ajax in het Gelre doom tegen Vitas. En jouw club, Luc, die gaat naar Venlo toe en treft daar de Venloze voetbalvereniging VVV tegen Twente. Ja, nou, dat, ik, ik, ik zie het nog niet meteen, uh, meteen een glansrijke overwinning voor Twente, maar die, zitten, die zijn niet echt in vorm de laatste tijd. Nee, goed, die, zijn zeker, nee die zijn zeker niet in vorm. Het is hele hele daar gegaan. Jo ging weg en mijn klaren kwam binnen met al het gedoe eromheen. Maar goed, uh, ja, het, op de een of andere manier is het niet gelukt. Ja, ja. En, dat, en, en dat is ook zo met, met, met, met uh, AZ en voor Twente, of voor Heerenveen ook hetzelfde, joh. Ja, we gaan, al... de, we gaan doorpraten volgende week, Ferdinand. Absoluut bedankt dat ik er weer mag zijn. De groeten aan de redactie een hele mooie zondag en tot de volgende weekdag. Stuck in the van As far away As I possibly can Stuck in the moon so far away that it couldn't be good My bike, her net rains Screw England. Screw the young and insane We travel in vain The dreams are the same So look at the heroes in the Liverpool rain I'll stick by forever and to do it in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 heroes in the Liverpool rain. I'll stick by you forever, you didn't do it in vain. Oh no, never in vain. You travel the houses, soothing the pain. Put a smile on my face once again. So look at the heroes in the Ze waren in uh, Wageningen. Deze mannen van Raccoon. En uh, nou, dan kijk je even op hun, uh, op hun Twitter. van nou, Hoe is het geweest eigenlijk? Ah, ze hebben het leuk gehad hoor tijdens het bevrijdingsfestival daar in Wageningen. Want, zo zeggen ze, Wageningen, uh, bedankt. Dat was modderig Nou, dat is toch leuk om te horen als Wageningen zijn. Dus, uh, 6 mei 2012. Een hoop gebeurt, hoor, in het uh, verleden. In 1840, op 6 mei. Verschijnen de eerste postzegels ter wereld. Dat was niet hier in Nederland, maar in het Verenigd Koninkrijk. De eerste postzegels ter wereld, dus in 1840. Een paar jaar later, in 1889, werd de Eiffeltoren officieel geopend. Een belangrijke gebeurtenis dus daar in Amsterdam. Of in Amsterdam, of mij nou in Parijs, in Frankrijk. En dat is nu natuurlijk weer gaande, want er uh, zijn verkiezingen daar. Dan in 1945 was het, uh, het einde van de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Dat is eigenlijk gisteren vandaag, zo'n beetje in deze periode. De Duitse capitulatie was op 6 mei. Dan de Franse president uh, Mitterrand en de koningin Elisabeth II, die hebben officieel de kanaal toen nog geopend op deze dag in het verleden. Tussen Frankrijk en Engeland is dat hè. ben je vast wel eens een keertje doorheen gegaan. En we hebben het er al eerder over gehad, deze uitzending. Lang over gesproken. De moord op Pim Fortuyn is uh, precies tien jaar geleden. Dat was in 2002. We hebben het over gehad uh, ja, waar jij was en hoe je het hoorde. Mocht je dat nog willen melden en uh, doorgeven waar jij was. Laat het even weten via de Twitter, twitter.com luc Luke. Dus @luc dat is mijn Twitter. En je kunt twitteren met uh, hashtag 47. Vandaag jarig Gerrit Zalm, die had ook een rare dag daar in uh, 2002. Hij is uh, in 52 geboren. Tony Blair is ook jarig vandaag, dus we blijven in de politiek. Hij is een ouder dan, uh, of jaartje jonger dan Gerrit Zalm. 61, George Clooney. Kaleren, die man wordt ook ouder en ouder. Hè? Dat vind ik echt, ik zag laatst een film met hem. En uh, ja, je kunt al wel zeggen dat het een knappe man is... maar het is wel echt een oude bok aan het worden. En uh, Kelly van de Veer. Ik zit even te kijken. Is dat Kelly de Kelly? Kelly Kelly? Volgens mij. Ja, dat is Kelly Kelly. Kelly van, uh, van Big Brother van vroeger. En uh, uh, die nu, uh, volgens mij speelt zij nu in webcam filmpjes en zo. Als dat niet zo is, dan hoor ik het graag. Dat is allemaal gebeurd vandaag. Uh, dit programma wordt gemaakt door de BNN University. Elke week krijg je in BNN University backstage een kijkje achter de schermen. Uh, ja, wat doen René, Wieke, Nathalie, Dennis allemaal. Nathalie, die geeft je een update. BNN University. Backstage. backstage. Hi, dit is de BNN University Backstage Update van zondag 6 mei. Hop, een bakje koffie erin en gaan. En nog maar drie weken en dan zit mijn stage bij... BNN Today. Ja, die zitten dan alweer op. Mm, ja, ik vind het jammer hoor, maar gelukkig heb ik dan weer genoeg tijd om andere dingen te doen. Dingen die niks met koffie halen te maken hebben bijvoorbeeld. Goed, de BNN Backstage Update. Laat ik eens beginnen met maandag. Koninginnedag was het natuurlijk. En wij van BNN University zijn de hele dag op pad geweest om repo's te maken. Of gewoon om te zuipen, zoals René. Of zoals wij haar zo liefkoos noemen, het drankorgel. René, het drankorgel. De dag begon een beetje brak, voor haar dan. Goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> Ontbijten. Oeh. Even kijken. Yoghurt. Nou, zullen we maar gaan dan? Ja. Yes? Oké. Okay. Heel erg veel geld uitgeven aan drank. Nou zie ik heel erg veel mensen met tasjes lopen. Onder andere ik. Ik heb gewoon een flesje gin gekocht. Wat flesje lege flesjes spa. Dan gooi ik dan wat gin bij en wat tonic. En dan drink ik eigenlijk... Uh... Ja, voor 8 euro. En dan uh, heb ik het goed gedaan. Wat heb jij in die tas zitten? Is dat ook drank? Een zuipen dat ze kan. Oei, oei, oei. Nou ja. Wieke, die moest aan het maltbier. Nou, dat was vast een leuke Koninginnacht. Het is nu uh, half 4 s'nachts. En het kind houdt echt aan één stuk door. ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Want ik heb haar de fles gegeven, haar luien verschoond, haar aandacht gegeven. Ze houdt gewoon niet op. Dus het is echt niet normaal. Dit is echt het beste anticonceptiemiddel ooit. Ja, en ik heb in de wangelgangen gehoord dat ze hem in een paar handdoeken gewikkeld heeft... en hem zo onder haar dekbed heeft verstopt. In die handdoeken dus. Maar als je het precieze verhaal wil horen, dan zou ik nog even luisteren naar 4-7, want je hoort het zo. Genoeg geklifhengerd nu. <coughs> er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan. Dennis, een paar weken geleden heb ik hem nog uitgeroepen... ...tot de beste mannelijke verslaggever van BNN University. Maar afgelopen vrijdag waren er contractbesprekingen... ...en zijn contract is niet verlengd. Maar hé, hey, hij is net 17. Hij heeft talent, hij is ambitieus. Ik ben heel benieuwd. Branden wij met suiker. Ik ga het proberen. Ik ben benieuwd. Ik ben toch wel benieuwd. Wie is Henny nou precies? Ik ben wel benieuwd of de mensen in helft weten wie ik bedoel. Ik denk, uh, dit is jouw scooterwinkel. Ik ben wel benieuwd. Uh... Ja, dat zeg ik. Ik ben heel benieuwd waar we hem straks gaan horen. Want dat we nog van hem gaan horen, dat is wel zeker. En met het einde van Dennis komt er ook een einde aan deze BNN University Backstage. Maar wij gaan gewoon door en volgende week is er weer een nieuwe BNN Backstage... Check in de tussentijd ook nog even bnnuniversity.nl... twitter.com slash bnnuniversity... en onze Facebookpagina. Tot volgende week, hoi. Dag, zometeen ook nog de helikopteravonturen van Nathalie. Je net in de bnnuniversity-update. Ze is in de helikopter gegaan. Dat is dat ding, die Chinook die dan uh, door heel Nederland heen gaat... om uh, de artiesten van Bevrijdingsdag uh, rond te vliegen. En elk jaar mogen dan ook alle journalisten mee. Die mogen zich dan aanmelden. Moeten ze al heel vroeg van tevoren doen. En uh, natuurlijk, iedereen gaat mee... Want ja, vrijheid, belangrijk en allemaal van dat soort dingen en zo. Maar ondertussen is het natuurlijk echt mega vet om in die helikopter te zitten. Dat vond die ook zo meteen, hoor je haar verslag van haar dag. Het is inmiddels 23 minuten over zes. Tijd voor het nieuws met, eh, in onze, in, met onze in Alicante geboren Nederlander Ivo Bovigues, nieuwe huizen. Radio 1, het nieuws van Alicante. Hola, señores y señoritas, muy buenas. Een Spaanse non moest afgelopen week voor de rechter in Alicante komen omdat ze betrokken zou zijn geweest bij de diefstal en verkoop van 25.000 Marokkaanse baby's. Vermoed wordt dat de 80-jarige Mercedes Othes Marokkaans gezinnen zou hebben aangemoedigd om hun kinderen achter te laten in ruil voor 300 tot 800 euro. De zaak kwam aan het licht toen twee Spaanse vrouwen met veel uiterlijke overeenkomsten en afkomstig uit dezelfde wijk in de Spaanse enclave in Marokko, Melilla, zich melden bij de plaatselijke autoriteiten. Een DNA-test moet uitwijzen of ze daadwerkelijk zussen zijn. De bejaarde non kan worden vervolgd voor mensenhandel, illegale detentie en valsheid in geschriften. 7 mei wordt een belangrijke datum voor voetbalfans in het Alicantese dorpje Teolada. Dan wordt namelijk de Wereldbeker tentoongesteld. La Furia Roja, ofwel de Spaanse nationale voetbalploeg, won ten koste van Nederland de finale van het WK in 2010 en sindsdien is de bokaal op tour door heel Spanje. Jong en oud kunnen op die dag van 10 uur s ochtends tot 8 uur s avonds op het plein bij het gemeentehuis van Teolada op de foto worden gezet met de Coupe du Monde. De rivierbedding van de rivier Algar, vlakbij Altea, is verklaard tot waardevol ecologisch gebied voor trekvogels. De dieren maken daar, volgens de Sociedad Española de Ornitología, de Spaanse ornithologievereniging, dankbaar gebruik van de rust. In maart en april deed de vereniging onderzoek naar het gedrag van de trekvogels in die regio. Onder de vogels die een hel zoeken in de rivier Algar is de kleine moeraskip, de porseleinhoen en de gele kwikstaart. Al met al een paradijs voor vogelaars. En dan tempo of ofwel het weer. Un cielo despejado, een strak blauwe lucht. De komende dagen met een gemiddelde temperatuur van rond de 25 graden. En de kans op regen? Slechts 5 procent. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Radio 1. Het nieuws van Alicante. En volgende week is er ook weer een nieuws uit Alicante. Mocht je denken, goh, wat ziet 101. Teletext er leuk uit. Inderdaad, ze hebben ze expres mooi uitgeleid. Check het maar even. Op televisie. Just a perfect day. Drink in the park. And then later, when it gets dark, we go home.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 Op Radio 1. Je luistert naar 4-7. En je hoort de perfect day. En uh, mocht je je afvragen... waar had je het nou over vlak voor de plaat uitgelijnd in 1-0-1. Dat is wel grappig. Uh, ik, tje, ik zat op mijn Twitter en uh, René van Brakel die leest het nieuws uh, op de hele uren. Je hoort hem straks ook. En uh, die zegt op zijn Twitter, René van Brakel... Ja, met het gebrek aan nieuws hebben we deze nacht iets gecompenseerd... met overdadig veel zorg voor een uitgeleinde 101. Een 101, dat is dan uh, teletekstpagina 101. Moet je maar even kijken. En dan zie je dat echt elke zin... Precies op hetzelfde moment geëindigd. Is hier aan de regieruimte? Zit nu ook te kijken? En vol bewondering zit ze nu. Oh ja, prachtig hè? Ja. Nou, wat zeggen we dan tegen René van Brakel? Nerds! Nee, maar ik vind het ook wel leuk. Ziet er heel tof uit. <laughs> <laughs> 101-pagina, de tekst. Gisteren was het uh, 5 mei, bevrijdingsdag. Heb je misschien wel gevierd. Ik hoop dat je een leuke dag hebt gehad. Alles stond in het teken van bevrijdingsdag. Nathalie van BNN University die had wel zin in een schoolreisje. En daarom is ze samen met zanger Ellen Clark in een helikopter gestapt... om naar een paar bevrijdingsfestivals te vliegen. Hartstikke leuk natuurlijk, zo'n schoolreisje. Maar ja, daar hoort altijd wel even één serieuze vraag bij. Vrijheid voor mij is, is, is, is hopelijk wat het voor iedereen is. Namelijk gewoon zo'n beetje het belangrijkste wat er is. En, en, en niemand van ons hier, als ik zo omheen kijk, weet niet of weet wat er is met die vrijheid. Dat uh, loert natuurlijk gewoon altijd aan het vallen. En ik denk dat wij met z'n allen gewoon doorgaan. Ja, dat we gewoon de vrijheid. Dat is zo makkelijk en vanzelfsprekend. Dus... Zeker zo'n dag. Ik bedoel, je zou het bijna iedere dag moeten doen. Zo, de standaardvraag over vrijheid hebben we gehad. Dan is het nu eindelijk tijd voor waar eigenlijk iedereen hier volgens mij voor komt. Er zijn een stuk of 30, 40, misschien wel 50 journalisten. En die willen allemaal maar één ding in die helikopter zitten. En hoe is dat nou? Zo lekker, lekker, lekker. Ja, Martijn, je bent van 3FM. Dit is toch eigenlijk gewoon een schoolreisje voor journalisten? Ja, zeker. Dit uh, zijn uh, de krenten uit de pap zoals dat heet. Hè? Dus het nee, is superleuk om, uh, om mee te gaan, om zo'n dag mee te maken. Het is, uh, ja, het is inderdaad een schoolreisje en zo voelt het ook, ja. Zou je het werk noemen? Uh, nou ja, het is wel werk. Want net als net moest ik bijvoorbeeld wel een reportage versturen. En dat lukt dan weer niet. En dan, weet je, dan krijg je toch wel weer die stress. Maar uh, nou ja, ja, het is wel heel leuk werk dan. <laughs> nou ja, ze voelt het ook. En je bent met de hele club en iedereen kletst met elkaar. En iedereen vindt het spannend. Dus uh, nee, het is echt een hele leuke dag. Ja, Zometeen gaan we nog de lucht in ook. Ja, dat mag ik wel open in ieder geval. Ja. Ik, ben, uh, ik ben benieuwd. Het is uh, echt een grote helikopter. Dus uh, ik ben heel benieuwd hoe het, uh, hoe het gaat lopen allemaal. Ja, dit is echt dit is wel een soort jong, jongensdroom die een beetje uitkomt. Maar je zei net dat je al filmpjes had gezien van, uh, van de Chinook, want we gaan in de Chinook. Wat, wat, wat, wat zijn dat voor filmpjes? Ja, maar Gieter is Rogier die stuurde een filmpje door vanochtend uh, van een Chinook. Uh, waarbij, op uh, ik geloof, 1 minuut 50 in het filmpje ging die uh, Chinook een soort duikvlucht maken. En nou ja, een looping kan volgens mij niet, maar loopingachtige dingen. Het was heel erg spannend allemaal. <laughs> maar ik hoorde net van de, van de gezagvoerder dat ik. Uh, Ergens vlakbij Zwolle, vlak voordat we er zijn, ergens op de ramp. Dus achterop mag zitten, dan word ik vastgegordeld. En dan, uh, dan, dan zit ik dus met mijn benen bungelijk uit de helikopter. Dus dat vind ik wel heel tof. Serieus, vind je dat niet eng? Nee, vind ik echt supercool. Dat zeg ik nu, hè, op de grond. Ja. En we kennen je allemaal van de petjes. Ja. Ik hoorde net tijdens de briefing dat je je petje af moet doen. Ja, nee, dat heb ik wel vaker gedaan, hoor. Ja? ja zeker. <laughs> vind jij natuurlijk wel spannend, hè? Ja, ik ben heel benieuwd wat eronder zit. Heb je een camera bij, Nee, ik ben radio, helaas. Oh shit, ja. Nee, dat, ja. Nou, dan moet je er maar goed, uh, goed verslag van doen. Van elk stukje huid en haar wat je tegenkomt onder mijn pet. Jij bent de tourmanager van vandaag. Je hebt toch echt een wereldbaan? Ja, nou, zo kan je het wel noemen, ja. Heb je wel eens eerder in een helikopter gezeten? Nee, dit is voor mij ook de eerste keer. Ik ben best wel een beetje zenuwachtig, ja. Hij is ook wel heel groot, moet ik zeggen. Een <laughs> soort bus met wieken. <laughs> ja, ik ben heel benieuwd hoe dat wordt als we straks op gaan stijgen. Ja, ik ook. Het is heel goed geregeld. We zaten net in de bus met alle journalisten en artiesten. Het leek net een schoolreisje. We kregen allemaal een zakje met broodjes, croissantjes en Chudranje. Heb jij ook gedacht aan uh, kotzakjes voor in die heli? Nou, daar hebben de militairen aan gedacht, want die doen dit al wat langer en die doen het vaker met uh, civiel personeel of personen, zoals ze dat noemen, pax noemen ze dat. Dus die hangen dat preventief op. Want die hebben natuurlijk ook geen zin om straks die hele Chinook te poetsen. <laughs> Ik hoop dat het niet nodig is. <laughs> Laten we ervan uitgaan dat het niet nodig is, inderdaad. We hebben in ieder geval genoeg frisse lucht, want die klep gaat niet dicht, geloof ik. Die klep blijft open? Ja, half. half. Ja, dus het wordt flink uh, fris daar binnen. Ik ben er klaar voor. Kotzakje ligt klaar. Ik heb oordoppen gekregen. En als ik die straat opzet en we gaan opstijgen, dan hoor ik helemaal niks meer. Ik vind het echt spannend. Ja, ik, ook, ik vind het ook heel spannend. Inderdaad. Nou, mag ik jouw handje vasthouden als ik het echt niet meer hou? Uiteraard, uiteraard. We houden elkaar gewoon heel stevig vast. Komt het helemaal goed? Straks, sorry of ze het allemaal overleefd hebben daar in de helikopter. En op Twitter gaan we nu een foto zetten van de helikopter waarin Ellen Clark gisteren het land door heeft gevlogen. En als ik zeg Ellen Clark, dan bedoel ik natuurlijk ook onze eigen Nathalie. Check de Twitter, twitter.com/slash bnnuniversity. Het is tijd voor een nieuwe column van Pieter Derks en die heet Pieter Spreekt. Pieter Spreekt. Slachtofferhulp heeft afgelopen jaar flink moeten bezuinigen. Maar hierbij wil ik ze toch een dringende oproep doen... snel een paar hulpverleners richting het CDA in Den Haag te sturen. De breuk met de PVV heeft er daar flink in gehakt. En de afgelopen dagen zagen we behoorlijk wat prominente CDA-figuren... die het spoor volledig bijstel zijn. Ze vinden ineens dingen die ze anderhalf jaar lang niet vonden... of juist andersom. Kortom, ze zijn zichzelf niet of al die jaren nooit geweest. Sinds Geert Wilders ze gedumpt heeft, zie je een reactie die wel vaker optreedt bij ernstig liefdesverdriet. Ze doen ineens alsof ze het zelf hebben uitgemaakt. Alsof ze niet van plan waren hier nog jaren mee door te gaan. Sibrand van Haarsma Buma had plotseling al langer de buik vol van de PVV. Wat op zich ook logisch is gezien alles dat hij van ze geslikt heeft. Lisbeth Spies verklaarde geen traan te zullen laten over het sneuvelen van het boerkaverbod. En Henk Bleker heeft de PVV naar eigen zeggen altijd al onvoorspelbaar gevonden. Die man is echt ernstig in de war. Als er één partij in Nederland 100% voorspelbaar is... dan is het wel de PVV. Zo moeilijk is het niet. Alles dat uit Brussel of uit Mekka komt moet verboden worden... en alles dat Nederland 50 jaar geleden had moet opnieuw worden ingevoerd. En dat bereiken ze het liefst door zo vrijblijvend mogelijk dingen te twitteren. Elke partijgenoot had dat Henk Bleken kunnen voorspellen. Sterker nog... Dat hebben ze ook gedaan. Ene Abklink heeft er nog een alleraardigs briefje over geschreven. Maar op dat moment zat Henk Bleker al tot aan zijn nek tussen de billen van Geert. Dus grote kans dat hij het net even gemist heeft. Het meest gênante is nog dat alle bovengenoemde bekeerlingen... nu ook nog eens kandidaat zijn om het CDA te gaan leiden. Ik zou me na anderhalf jaar Andermans standpunt het hebben verkondigd... even stil in een hoekje gaan zitten schamen. Maar deze christendemocraten democraten zijn alle schaamte voorbij. Zoals Adam en Eva voor dat akkerfietje met die slang en die appel... onbezorgd door het paradijs huppelde, zo dartelen Spies, Buma en Bleker door Den Haag. Zelfs het bekend worden van Blekers kandidatuur was om je kapot te schamen... op 4 mei, een kwartiertje voor de dodenherdenking. Misschien had hij het zelf niet zo gepland... maar op de een of andere manier vond ik het wel heel erg Henk Bleker... De gevoeligheid van een zak aardappelen, de timing van een Q-klei, de subtiliteit van een tractorband. Hij opende gisteren een Twitter-account om campagne mee te voeren onder de naam Eerlijk Helder. En het lijkt mij veelzeggend dat de eerste tweets moesten worden gebruikt om mensen uit te leggen dat die slogan en die account geen grapje waren. Ineens weet ik waarom ik nooit op het CDA gestemd heb. Het is niet dat ik niet in God geloof, ik vind het gewoon heel moeilijk om in Henk Bleker te geloven. Waarschijnlijk komt hij binnenkort met een verkiezingsprogramma getiteld Met de kennis van nu, niet voor niks een klassieke CDA-slogan. En daarin zal hij zijn mening van vorige week uitgebreid herzien. Lisbeth Spies zal in de campagne beloven alles terug te draaien dat ze het afgelopen half jaar besloten heeft. Siebrand van Haarsma Buma zal verklaren dat hij weliswaar voor alle PVV-plannen stemde, maar dat hij onder zijn tweede kamerbankje stiekem zijn vingers gekruist had. Allemaal zullen ze hun stinkende best doen de lijsttrekker te worden. Al was het maar omdat het CDA op deze manier nog maar moet zien dat het meer dan één zetel haalt. Pieter Spreekt. sorry, het is vandaag anti dieetdag internationale anti dieetdag dag. is zeggen een dag dat je gewoon eigenlijk gewoon lekker mag eten en even niet hoeft te denken aan diëten. Oh, Franssen. En onze verslaggever Wendy, die, nou, die had wel honger. Ik zit voor een afgeladen tafel. We hebben een lekker kopje thee van die leuke oude ouderwetse Engelse kopjes. En uh, ja, ik heb echt, ik zie chocoladerepen, winegums, mini chocoladekoekjes, café -noir koekjes, bonbons, beschuit met muisjes, twixen, negen, zoenen, zouten sticks, cones zelfgemaakt, Lekker roomboter en slagroom en suiker en lekker veel zoet. Wat is nou je lievelings? Wat is het lekkerst? Ik, uh, ik kan moeilijk kiezen tussen de scones en de mini uh, chocolate cookies. Volgens de Obesitasvereniging moet je genieten van je rollen. Aangezien ik er ook wel een stuk of uh, nou ja, twee heb... Uh, en helemaal niet vies ben van wat lekkers... ga ik op anti schuldvrij schranzen met Emmy. Zij is de eigenaresse van RubensDating.nl en stond met al haar rondingen... Gewoon keihard naakt in de panorama. Nou, dat, Als je dan geen bikkel, dan hou je echt van je rondingen. Ja, absoluut. Uh, ja, mijn, uh, mijn rug vind ik heel mooi. Ik vind mijn gezicht heel mooi. Uh, ik heb niet uh, uh, te, dikke, uh, uh, te dikke voorgevel. Dat vind ik ook heel fijn dat ik dat niet heb. De mooiste hol van heel mijn leven zijn mijn tieten. Ja. En uh, mijn billen. Ja, want ik heb die naaktfoto's van jou gezien. Dus jij hebt echt zo'n zo taille. Je bent een soort... Het druipt zo. Ja, ja zo'n kaarsje. Ja. ja. ja ja Maar dat is wel mooi. Ja. Dat vind ik mooi. Mm -hmm. Hoe liggen volle vrouwen in de markt? Ik hoop horizontaal. <lacht> of <Op een> rug. <lacht> ik heb, uh, toen ik uh, uitging, kon ik gewoon meer mannen krijgen dan mijn magere vriendin. En dat heeft niks met dun of dik te maken. Maar als ik, als ik dik ben en ik kleed me leuk en ik doe een likje verf over mijn gezicht heen en, uh, en doe mijn haren in een leuke bloem erin en zo. En ik lach wat meer en ik kijk mensen aan, dan zijn mensen veel meer geïnteresseerd in wie ik ben. Dat is een hele nee, zo. Maar wat vinden die mannen dan? Oh, ze houden lang... best dikker dikke in bed hoor, maar niet voor over straat. Dat hoor je ook vaak, dat gezegde is er ook. En waar? Van, uh, ja, absoluut, dat, dat, dat ze wel een dikke voor in bed willen, maar niet voor over, over straat. Nee hoor. Nou, ik was gewoon met Rubens dating begonnen... omdat ik zelf een vriendje wou. <laughs> ja, kijk, ik heb maat 50-52. En uh, uh, ja, dat vindt, hij gewoon, dat vindt hij gewoon lekker. Ja, dan dan ben je, dan kan jij zeggen van ja... Of iemand anders kan zeggen, ja, dan ben je moddervet... of dan ben je vatsig of wat dan ook. Maar voor een ander is dat juist heel lekker. Ik denk dat uh, de volle vrouwen uh, langzamerhand... Beseffen dat ze net zo goed zijn als wie dan ook. Het, misschien wat beter. Ja, misschien wat beter. En dat denk ik echt. En sorry dunne vrouwen. Maar jullie zijn soms een beetje te veel zagrijnig volgens de mannen. En dat zijn dikke vrouwen niet. Die zijn wat zorgzamer. Die, nee, die worden heel zijn. gelukkig van al deze suikers. Ja, ja, ja. ja en, een, en een dunne vrouw. Die zegt, ik neem wel even zo'n klein koekje hoor. Zo. Nou, gezellig. <laughs> hou op met... Met denken wat een ander denkt. En ga gewoon eens wat je zelf wil uh, doen. En vreet jezelf een keer te barsten. Waar alle mensen bij zitten. Gewoon midden op straat. <laughs> ANTI-DIÄT-dag is het dus vandaag, dus uh, ontbijt lekker stevig zou ik zeggen. Waarom ook niet? Je hoorde net Nathalie opstijgen met de helikopter vanuit de Legere legerbasis in Geelse Rijen. Gisteren was ze op weg naar het Bevrijdingsfestival in Zwolle. En als het goed is, dan hangt ze daar nu ergens boven in de lucht. Ik ben jaloers op jullie. Ik ben jaloers op jullie. Hoe vond u het zelf gaan, meneer de piloot? Het ging best goed. Nou, wij doen dit vaker, nee, dat, is, dat is leuk. Het is uh, voor ons weer wat anders. Je landt er weer op een plekje waar je. Hier ben ik in geval nooit geweest. En, uh, ja, het is gewoon leuk om te doen uh, voor iedereen. Mannen die uh, zijn door de week druk bezig. Kunnen ze nu een keer wat anders doen? Af en toe leek je wel een beetje een stuntpiloot. Vond ik, want er we, echt, we vlogen bijna tussen de bomen op een gegeven moment. Ja, nou, dat viel best mee hoor. Dat lijkt me zo. Als je achter zit, dan ziet het anders uit dan als je voorin zit. Dus uh, allemaal in de hand. Maar, maar heb je expres een beetje, een beetje een spannende moves gemaakt? Ja, we hebben wat laag daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar, daar mogen we uitlagen, dus daar kunnen we ook wat meer. En dan uh, kunnen mensen zien wat, wat het apparaat kan. We moeten onszelf ook een beetje promoten. Uh, dankjewel in ieder geval, is dat is echt super cool. Ja, en nog, uh, nog vier keer vandaag toch? Ja, ja We zijn tot vanavond 9 uur bezig. Dus uh, we gaan heel Noord-Nederland door. Zo lekker, lekker, lekker. Alain, je Yo. zat de hele tijd tegenover maar Volgens mij ja. word je echt super erg aan het genieten. Ja, Hoe vond je voel, het? Ik voelde me echt een klein jongetje die voor het eerst in, in, in een hele grote speeltuin was. Het is echt zo tof. En uh, weet je wel, ik, ik, ik heb heel veel gevlogen. Maar dit is wel echt een heel andere ervaring. Echt heel tof. Had je kriebels in je buik? Ik wel namelijk. Uh, ja, maar meer van, van excitement. Ofzo. Maar, maar nee, ik, ik vond het wel meevallen nog dat uh, omhoog en omlaag gaan. Had je kniepels, Ja, ik had krippels. Soms ja. ging echt heel laag over de grond en toen dacht ik wel ja, van hoe? Ik, ik weet niet of jij het goed kon zien, want ik zat naast een raampje, maar was, we waren echt, gewoon, echt tussen de bomen. Hè? Niet weer een soort boven, maar echt. het is echt heel cool. Het is heel tof. En nu moet je nog optreden naar buiten. Heb je daar wel zin in? Of wil je gewoon de hele dag in dat ding blijven zitten? Nou, het allerliefste zou ik inderdaad de hele dag blijven vliegen, maar het spel is natuurlijk ook wel heel tof. Maar het is wel echt, echt zo'n ding om naar uit te kijken om dit straks nog vier keer te doen. Dat is cool. Ik ja. ervan. Ja. ja, ja, thanks. Uh, ging het natuurlijk vooral om uh, het vieren van de vrijheid en dat soort dingen. Dat was heel belangrijk. Maar het was heel vet. In de helikopter. Schoolreisje voor journalisten was het. Dit zijn de Plain White Teeth. Hey there, Delilah. What's it like in New York City? I'm a thousand miles away. But girl, tonight you look so pretty as yes, you do. Times Square can shine as bright as you. I swear it's true.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 Derde Lila. Wel grappig, die band die maakt eigenlijk hele harde muziek altijd. En toen dachten ze één keer, weet je wat? Laten we eens een ballad proberen. Dikke hit. En daarna weer allemaal van die takkenherrie gemaakt. Nooit mis van gehoord. Toen dachten ze, weet je wat? Laten we nog eens een keer een ballad maken. Rhythm of Love. Dikke hit. <laughs> je kunt wel zeggen, Het is wel duidelijk wat hun specialiteit is. Kijk even naar de trending topics op dit moment. Hashtag Supermoon is trending. Dat is een... Uh... Ja, een hele grote maan afgelopen nacht, als je het hebt gezien, misschien wel niet de wolken ervoor stonden. Een enorme maan, de supermoon, de grootste maan van het jaar was er. Vandaar dat die trending is. Ook trending topic op Twitter is Pim Fortuyn uiteraard. Het is vandaag precies tien jaar geleden dat hij hier om de hoek op het Mediapark is vermoord. En vandaag wordt dat op uitgebreide manier herdacht door verschillende... Uh, mensen en organisaties. Ook trending topic, The Avengers. Dat is een film en die was vorige week ook al trending. In het weekend. Dus uh, well, Kennelijk een populaire film. Gaat over een aantal superhelden. Is leuk om te zien. Hij draait nu in uh, heel veel bioscopen. En uh, kijken we nog even naar de buienradar. De buienscan. Uh, nou, dat is mooi zeggen. Het regent helemaal nergens. Uh, behalve een klein beetje in Limburg. Het duurt nog een uurtje en dan spet het, het vooral in die hele provincie. Dus, maar verder valt het eigenlijk wel mee. De, percentage, de kans dat het gaat regenen is vrij groot. Namelijk zo'n 60%. Ja, het is niet zo'n hele mooie dag eigenlijk, maar uh, het is wel een uh, belangrijke dag. Een uh, belangrijke dag in Frankrijk. Vandaag is namelijk de allesbeslissende tweede ronde in de Franse presidentsverkiezingen. Twee mogelijke winnaars staan in de hoeken van de ring. Aan de ene kant Nicolas Sarkozy en aan de andere kant staat François Hollande. Over ongeveer een uur gaan de eerste stembussen open. Om acht uur is dat onze correspondent Kleisjes Jager is op dit moment. in. Uh, bij een van de stembussen in een dorpje vlakbij Parijs. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er allemaal op dit moment? Nou, er gebeurt nog helemaal niks. Want het is <laughs> nog lang, er is nog geen... Uh, ze zijn nog voorlopig uh, nog lang niet open. Dus, uh, er is nog niks aan de hand daar. Dus, dus er is nog... Uh, een, een, ik kan je daar helaas uh, niks over vertellen. <laughs> nee. Hebben ze nog uh, stevig... Ik zit nog thuis. Ja, heel goed. Heel goed. Heb, hebben ze nog stevig campagne gevoerd dit weekend? Nou, uh, de campagne die was vrijdagavond om twaalf uur uh, officieel uh, afgelopen, want daarna mocht er niks meer worden gezegd. Mm -hmm. uh, dus dan is er een, een, een, een moment van bezinning, hè, zoals dat heet. Nou ja, dan gaan ze eigenlijk allemaal... Uh... Maar dat, dat moment van bezinning is natuurlijk ook een soort van campagne-truc, hè? Ja, goed, nee, maar het is natuurlijk... Uh, je moet er op een gegeven moment een eind aan maken. En uh, de, de campagne heeft erg lang geduurd. ja. Yeah. En uh, ja, op een gegeven moment is het, is het echt afgelopen. Dus vrijdagmiddag hadden beide finalisten hun laatste bijeenkomst. Ja, nu zijn ze net wakker, ben je net wakker geworden. En wat is dan het eerste wat jij denkt? Is het dan meteen, oh ja, vandaag is de dag dat Hollanden gaat winnen... zoals heel veel mensen eigenlijk denken. En de peilingen, uh, hij staat ook vooraan. Of denk jij van, nou, ik zie het, uh, ik zie Sarkozy, je heeft nogal kans. Nou ja, daar ontkom je bijna niet aan, hè, aan dat gevoel. Als alle peilingen het de hele tijd zeggen en als iedereen het zegt... Dan, dan denk je dat Hollande gaat winnen. Uh, alleen, er was wel iets wat opviel bij de allerlaatste peilingen. Dat zijn er ongeveer vier van vier grote opiniepeilers. Mm. En er is een trend uh, eigenlijk al vanaf de, de eerste ronde, 22 april... dat ze iets naar elkaar toekruipen. Ja. Yeah. En het verschil in één van die peilingen is nu vier punten geworden. Dus dat zou betekenen dat Hollande wint met 52 tegen 48 procent... Yeah. Ja, en dan zit je met vier punten verschil eigenlijk in de foutenmarge hè, bij opiniepeilingen. Ja, dat dus er, dan zou het alle kanten eigenlijk op kunnen gaan. Het zou, ja, maar, maar feit blijft natuurlijk wel dat, uh, dat in alle peilingen Hollande voor ligt. Ja. Alleen het verschil is uh, ja, niet, niet, niet meer zo, zo groot als het was. En, en wat me daarbij ook opviel is dat dat tv-debat, wat jullie misschien hebben gezien of ja, ja, hebben hebben gehoord... We, ja. Nou ja, dat, dat is dus gewonnen uh, door, volgens veel mensen door Olanden... maar dat heeft dus kennelijk voor deze trend uh, helemaal niets uitgemaakt. Nee, Want, uh, dus het lijkt erop dat Sarkozy zich in de laatste nou misschien twee weken... een beetje aan het herpakken is. Dat hij weer wat stemmers, wat kiezers weet terug te krijgen. Ja, zeker in die laatste week lijkt het daar, lijkt het daar wel op. En uh, daarbij speelt ook nog een rol dat uh, François Bayrou... dus een van de deelnemers uit de eerste ronde... Mm -hmm. Dat is een, een, een soort centrumpoliticus, een gematigd uh, iemand. Die had donderdag uh, geadviseerd, of nou, hij heeft niet geadviseerd, maar hij heeft gezegd... ik stem um, voor Hollande. Ja, ja. En hij had 11% van de kiezers ongeveer, uh, of iets minder dan 10% van de kiezers uh, heeft hij achter zich. En daarvan is ook gedacht, nou, misschien is dat wel de doodsteek voor uh, Sarkozy... Mm -hmm. Maar daar, daar blijft dus eigenlijk helemaal niks van. ja, nou, dan eh, houdt hij toch nog lang vol, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Houdt ja, zich, uit, ja, zich hij... staande. Maar ja, dan nog is de kans natuurlijk behoorlijk aanwezig dat Hollande wint. Komt dat dan ook omdat de Franse kiezers zo ontzettend van aan het zweven zijn? Dat ze alle kanten opgaan? Nou ja, er zijn, um, er zijn volgens, uh, weer volgens de peilingen zijn er 16% zwevende kiezers. Hmm. Alleen van zwevende kiezers... Ja, die hebben meestal als eigenschap dat ze net zo stemmen als de rest. He, die doen eigenlijk ongeveer wat de anderen ook doen. Ja. Dat, dat is de ervaring. En uh, waar je misschien nog wel iets van kunt verwachten, of waar Sarkozy dan maar op moet hopen, mm -hmm. dat is het aantal, dat er een groot aantal mensen is dat in de eerste ronde op 22 april niet heeft gestemd, maar dat vandaag wel gaat doen. Dat is hopen voor uh, Sarkozy dat hij de mensen ja, die... Uh, dat, waren, dat ja. waren er in 2007, wa, wa, was dat 30%. Ja. Dat zijn veel mensen. Maar ook voor die groep geldt weer, ja, um, zijn dat, uh, die, die, die, die zullen meestal uh, de, trend, de algemene trend wel volgen. We gaan het afwachten. Dus het is echt, het wordt, er wordt ook hier gezegd, of in, in kringen van, van, zijn, uh, van zijn entourage, in zijn eigen partij, wordt gezegd van ja, het, het, het zou kunnen, maar het wordt een ontsnapping door een heel klein raampje... Wanneer, is, uh, wanneer kunnen we dat verwachten, die uitslag van de verkiezingen? Nou, acht uur. Um, dan zal er een eerste, eerste schatting zijn eigenlijk. Mm. En het, zeker als het een, een close finish wordt, dan, uh, ja, dan kan het nog wel tot tien uur duren voordat we het zeker weten. Kluisjager, dankjewel je voor uh, je verhaal en uh, succes vandaag tijdens de verkiezingen daar in Frankrijk. Zo rond een uurtje of tien, elf, zullen we wel weten vanavond wie de verkiezingen heeft gewonnen. Tot zover 4-7 van vandaag. Maak er een mooie dag van. Zorg ervoor dat je niet al te nat wordt geregend. En zometeen veel plezier met Kiva Aloush in Dit is de Zondag. Presenteert de kortste radioquiz ter wereld. Wie maakt dit geluid? Stuur uw antwoord naar vroegevogelsetvara.nl. De oplossing en de winnaar worden straks bekendgemaakt. Geef er één kleine aanwijzing bij. Let op dat zweetse En dan hoort u ook nog over de steur, kikkers in de put. De grootste olieramp ter wereld en 50 jaar wereldnatuurfonds.